11 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Van Genua is de hoogste alarmfase verlengd tot maandagavond. Het gebied is getroffen door noodweer en overstromingen. De hevige regenval van vrijdag heeft in en rond de Noord-Italiaanse stad... een ravage aangericht. Rivieren zijn overstroomd en veel straten staan blank. De schade wordt geschat op honderden miljoenen euro's. Voor de komende dagen wordt opnieuw veel regen en onweer voorspeld. In een woning aan de Johannes Gerardsweg in Hilversum is explosief materiaal gevonden. Het zat volgens de politie in een zelfgeknutseld pakketje ter grootte van een soepblik. Na onderzoek van de EOD is de bom naar buiten gebracht en voor onderzoek meegenomen. Het explosief zal mogelijk nog vanavond op een andere plaats tot ontploffing worden gebracht. Er wordt nog gekeken of er andere explosieven in het huis liggen. Uit voorzorg is de omgeving ontruimd. Dat blijft zo tot zeker is dat er niet nog meer explosieven in het huis in Hilversum liggen. Een windhoos heeft vanavond in het buitengebied van het Achterhoekse dorp Selm flinke schade veroorzaakt. Tientallen bomen zijn omgewaaid en zeker zes boerderijen zijn beschadigd. Niemand raakte gewond. Bij een van de getroffen boerderijen is de schade groot. Het pand moet worden gestut. Daphne Schippers is uitgeroepen tot beste atleten van Europa in het jaar 2014. De tweevoudige Europese sprintkampioene kreeg de meeste stemmen bij de verkiezing waarvoor twaalf atletes waren genomineerd. De 22-jarige Utrechtse is de eerste Nederlandse atlete die de belangrijke titel krijgt sinds de introductie in 1993. In het kwalificatietoernooi voor het EK heeft Polen thuis met 2-0 van wereldkampioen Duitsland gewonnen. Vlak na rust kwamen de Polen op voorsprong en vlak voor tijd viel de beslissing. Polen en Ierland leiden nu in Pool B met zes punten uit drie wedstrijden. Het weer, vannacht koelt het af tot 8 graden en dan kan er mist ontstaan. Morgen begint droog met wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Welkom Do de Mix on Weekend Mix. Mix Zone Weekend Mix. The most danceable tracks in 60 minutes. This is your DJ, DJ Charles. DJ. DJ Charles in control. Get it better with this DJ. This is DJ Charles. Maybe we're just running round, watching everything go down. Is someone there? Just make a sound. Sometimes silence can be loud. We're not looking back, no.